11 uur. Het LOS-journaal. Door Alt -Megens. Het onderzoek naar de vondst van drie doden. Gisteren in een huis in Kekerdom in Gelderland gaat door. De straat is afgezet, zegt een verslaggever van Omroep Gelderland. Aan het eind van deze straat kom je dan toch die politielinten tegen en die zwarte schermen, zodat je echt niet verder kan. En ook niet verder kan kijken. Ja, het onderzoek zou verder zijn gegaan vannacht de rust op het pand lijkt wel aanwezig. Je ziet wat auto's staan. Uh, maar het is nog relatief rustig. Een van de doden is de bewoner van het huis, een 59-jarige rechercheur van de politie Gelderland-Zuid. De andere twee doden zijn een man en een vrouw die vermoedelijk uit Millingen aan de Rijn komen. Ook daar wordt een huis doorzocht. Bij de politieman werd ook een hennepkwekerij gevonden. Hij had een dienstwapen, het is niet duidelijk of hij dat bij zich had.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 Ze is door de spoorwegpolitie aangetroffen op Amsterdam Centraal. Het meisje lag daar op een bankje te slapen. De spoorwegpolitie had haar opgevangen... en kwam er via het Amber Alert achter dat ze vermist was. De Rotterdamse liep gisteravond weg bij het huis van haar tante in Delft... waar ze op bezoek was. De politie had vannacht te vergeefs naar haar gezocht... en gaf vanochtend een Amber Alert uit. Shell is begonnen met het boren naar olie in Alaska. Het is een proefboring op de zeebodem ruim 100 kilometer voor de kust. De oliemaatschappij noemt het een historische gebeurtenis. Shell heeft de Amerikaanse regering meer dan 2 miljard euro betaald... voor het recht om naar olie te boren in de Arktische wateren. Het bedrijf moest lang wachten voordat alle vergunningen binnen waren. Milieugroepen zijn tegen de boringen. Greenpeace zegt dat die katastrofale gevolgen kunnen hebben... voor het leefgebied van walvissen, zeehonden en polvossen.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 Met uw stem en steun gaat dat lukken. doe, doe, doe, doe uh, supergoed nieuws. Die nieuwe klant? Ja, die is binnen.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 VARA, Radio 1, de gids.fm, met Felix Murders. Goedemorgen, ik begin even met een smerig praatje, dus mogelijk de oren even dicht. Uh, wat zou de functie kunnen zijn van een doosje vol met rattenkeutels... weggestopt in een kast in Wageningen? Een heel belangrijk doosje, dat doosje met rattenkeutels. Het dient voor onderzoek naar de opmars van resistente ratten. Ratten met een gen dat ze ongevoelig maakt voor rattengif. Hoe zit dat? We nemen een kijkje in het riool. Woensdag is het ook in Duitsland een belangrijke dag. Het Constitutionele Hof bepaalt dan of Duitsland voor of tegen het Europese Noodfonds zal stemmen. Dat is geen kleinigheid. Als Duitsland wegvalt, heeft dat voor heel Europa gevolgen. Daarover praat ik zo met Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut. Nederlanders die hebben wat met water, maar dan wel uit de kraan, vindt reclamespecialist Charles Borremans en niet uit een flesje. En voor een kijkje in de keuken: surf naar de gids.fm. Nederland moet meer werk maken van de strijd tegen islamofoop geweld. Dat zei de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Ahmet Davutoglu... vrijdag in Istanbul tegen zijn ambtsgenoot Uri Rosenthal. Volgens Ankara neemt de agressie tegen de Turkse minderheid in Nederland toe. Aan de telefoon Lili Sprangers, zij is directeur van het Turkije-instituut. Mevrouw Sprangers, goedemorgen. Goedemorgen. Ik stond er een beetje van te kijken van uw oproep, want ik lees de, jaren, de laatste jaren weinig over het geweld tegen de Turkse minderheid of tegen moskeeën. U wel? Nou ja, mijn reactie was inderdaad precies hetzelfde. Hè. En toen ben ik even na gaan vragen en na gaan zoeken. Het blijkt dat er toch nog wel steeds sprake is van uh, ja, geweldsincidenten, met name in kleinere steden en dorpen. En veel van die incidenten worden dus in een overleg tussen dat moskeebestuur en de politie niet gemeld. Waarom wordt dat dan niet bekendgemaakt? Uh, ik denk dat de overweging is dat dat mogelijk meer geweld zou kunnen aantrekken. Dat het een soort uh, copycat gedrag uh, in de hand werkt. Uh, maar daarmee blijven natuurlijk wel een hele hoop incidenten onder tafel. Dus dan heb je eigenlijk ook niet goed zicht op hoeveel dat er zijn. En wat moet ik me bij die incidenten voorstellen dan? Want wat is dat uh, eruit te aan Het aanbrengen van vernielingen, dat het dreigement aan het moskeebestuur, dat soort zaken. U heeft veel contact met de Turkse gemeenschap in Nederland. Merkt u daar iets van de bezorgdheid over toename de islamofobie? Nee, eerlijk gezegd niet. Nou zit ik ook niet elke week met moskeebestuur om tafel, moet ik erbij zeggen. Maar ik krijg die signalen niet, maar ze zijn er dus wel. En dat geldt natuurlijk ook voor heel Europa. En het ene land ja, heeft een strategie om het wel te rapporteren en bekend te maken. En ja, andere uh, landen hebben natuurlijk verschillende afwegingen. En waarom denkt u dat de minister van Buitenlandse Zaken van Turkije... juist nu komt met zijn opmerkingen over islamofobie? Ja, ik dacht eerst dat het mogelijk met de Nederlandse verkiezingen te maken heeft. Omdat het, ja, de, de islamofobie heeft hier natuurlijk op een gegeven moment... een politieke dimensie gekregen binnen de PVV. Maar dat lijkt toch niet het geval. Het is iets wat ze eigenlijk altijd doen in contact met Europese bewindslieden. Omdat ze vanuit Turkije redenerend vinden dat zij ja, zorg dragen... voor het welzijn van, uh, ja, van, van hun Turkse on onderdanen, procent van de 400.000 in Nederland levende uh, Nederlandse Turken... heeft ook nog een Turks paspoort. Dus het is een, ja, zij zien dat als invulling van hun verantwoordelijkheid. En zou het kunnen zijn dat de minister van Buitenlandse Zaken... daar beter is geïnformeerd dan de directeur van het Turkije-instituut hier? Dat zou best kunnen, want uh, de moskeebesturen in Nederland... hebben een directe lijn met Ankara via de Dianet en de Islamitische Stichting Nederland. Dus die cijfers zijn daar in Ankara absoluut bekend, ja. En de Dianet dat is... Dianet is het uh, presidium voor religieuze zaken. Dat regelt alle uh, zaken die te maken hebben met moskeeën en imam. Maar in Nederland wordt er dus niet gemeld. Ik heb ook nog even gekeken naar internationaal-Europese vergelijkingen. En dat is heel erg moeilijk, want uh, de monitoren daarover die verschillen van uh, ja, racistische opmerkingen tot ook echt moskeevernielingen. Dus we weten eigenlijk in Nederland niet wat de stand van zaken is. Eerder onderzoek toonde aan dat in de periode 2002-2010 er sprake was van 117 gemelde incidenten. Maar die onderzoekste, Irene van der Valk, zegt ook dat zij niet de indruk heeft dat alle incidenten gemeld worden. BVN-lijsttrekker Diederik Samson zei dit weekend dat twee jaar rechtsrotbeleid ertoe heeft geleid dat de verschillen tussen de mensen groter zijn geworden, dat het bruggen heeft weggeslagen. Kletskoek of heeft u een punt en kunnen we dat in verband brengen met de mogelijke islamofobie? Nou, volgens mij gaat het de afgelopen jaren beter dan de jaren daarvoor eerlijk gezegd. Ik weet, begrijp wel wat hij bedoelt en natuurlijk de gedoogpartner heeft hier uh, geen, uh, geen hele heldere rol ingespeeld. Maar ik heb het idee dat de, de, de tegenstelling tussen bevolkingsgroepen eigenlijk aan het afnemen is. Lili Sprangers, directeur van het Turkije Instituut. Hartelijk dank. Gids.fm In had UB40 er al last van, van, een rat in de keuken. I'm gonna fix that rat, zongen ze. Maar 26 jaar later is dat rattenprobleem nog steeds niet opgelost. Sterker nog, de rat in Nederland lijkt resistent te worden... voor het rattengif het dat wordt gebruikt. Verslaggever Jan Peelt zit bij me. Jan, hoe zit dat? Ja, Het gaat om de bruine rat. Het beest komt heel veel voor in Nederland. En er wordt al jaren bestreden, onder andere met gif. Maar dat gif dat lijkt steeds minder uh, effectief te zijn. Die rat wordt er namelijk minder gevoelig voor. En onderzoekers in Wageningen die zijn daarom bezig om rattenkeutels te verzamelen... om te achterhalen hoe die resistentie zich verspreidt in ons land. Onder leiding van Theo van der Leeën verzamelen ze die rattenkeutels. Want in die keutels kun je dus zien dat het de DNA verandert. En dat betekent weer dat die dat rat dus resistent wordt. Want uh, ja, voor je het weet uh, zijn er steeds meer ratten... want ze vermenigvuldigen zich razendsnel, zoals je weet. Ja. Ik uh, was benieuwd naar wat rattenbestrijders... die er dagelijks meest bezig zijn uh, met dat gif... Uh, merken van die resistentie. Jan Willem van der Hoeve... die was samen met wat uh, collega's van Lagerweij bestrijding bezig... met het opgraven van een riool. Dus ik ben ook een beetje half in dat riool gegaan. En uh, uh, ja, ik was benieuwd of ze daar nog ratten gezien hadden. Nou, het is eigenlijk bij elk blok een beetje hetzelfde punt. Dat hier... Uh... Overal gaten in de grond zaten, de tegels verzakten. We zijn in het graven gaan, kwam het ontdekking dat er een rioolput zat. Er zat een, een stenen deksel op, en daar zat een gat in en daar kwam er altijd uit. Ik heb er hier in totaal 9 doodgeslagen, 9 neergeslagen. Ze hebben eruit gegraven en dat was ik onverwacht. Die zitten dan in het riool? We komen uit het riool. En dat is veel of? Nou ja, je in de tuin hebt wel. Je verkost, dan. Dan wel. Dus Ik heb wel geleken dat hier een tamelijke rattenplaag is. Hoe komt het dan? Want We staan aan de voet van een, van een, een oud, heel oud flat gebouwtje. Uh, waarom zitten ze dan hier? Omdat die de, de riolering uh, slecht is. En dan zoeken ze gewoon op de punten waar ze het makkelijkst omhoog kunnen komen. Gaan ze dan ook naar binnen? Uh, we hebben hier nog geen meldingen gehad. Maar dat gebeurt wel eens dat ze gewoon mensen zelfs via de spouwmuur naar boven kruipen. Dat ze gewoon in een slaapkamer of op een zolder hun uh, verdere leven gaan uitbreiden. Maar uh, gif... We hebben hier uh, gif uitgezet. Uh, het verhaal speelt zich hier veel over de grond af. Dus boven de grond hebben ze weinig gif gegeten. Maar doordat je de, het leefklimaat uh, verstoort, komen ze wel tevoorschijn. Dus op een gegeven moment zouden ze wel aan het gif gaan, want dan gaan ze zoeken naar nieuwe territoria. En dan komen ze er wel op uit. Oké, okay, ze komen aan het gif, maar ja, dan begint ook het probleem, ook voor u. Want dat, dat gif, dat werkt niet altijd meer. Nee... Uh, het gif, er is één soort wat je buiten mag gebruiken in Nederland. Dus, uh, dat is bromadialon, de werkzame stof. En daar uh, bouwen zich de laatste jaren een resistentie tegen op. Dat, uh, dat maakt het gewoon heel lastig uh, als bestrijder. Ja, precies. Want u wordt gebeld op het moment dat er ergens een ratplaak is. En ja, u heeft weinig mogelijkheden meer, lijkt het. Nou, dus, dat, daar ligt juist de uitdaging. Wij als bedrijf zijn de... We zijn juist op zoek naar andere mogelijkheden. Dat wil zeggen, de bestrijding proberen we dan met de klem uit te voeren. De collega zei al, we slaan ze dood. Maar ja, dat lijkt me helemaal een... Uh... Nou goed, het is, het is wel een manier. <lacht> ja. ja, het is een dan manier. wel arbeidsintensief. Ja, dat, uh, dat is niet anders. Dat, uh, dat, dat is uh, bij ons vaak hoor dat. Je moet op zoek naar een oplossing. En dan is eigenlijk preventie is wel het sleutelwoord aan het worden. Dat is echt de toekomst. De gebouwen zo goed mogelijk dicht houden. Hygiëne op orde. Dat is gewoon heel belangrijk de bewoners op de hoogte stellen. Van jongens, ga niet met je vuilnis naar buiten gooien en hou het netjes. valt natuurlijk ook dat boeren en zo het ook mogen gebruiken. Gif. En die gaan er meestal niet helemaal goed mee om. Je moet precies weten hoeveel dat het, de ratten nodig hebben om ze, te, om ze ja, echt dood te krijgen. Ze hebben genoeg nodig, dan moet je moet ze nooit zonder laten zitten. Dan krijg je ze te weinig. Want ja, juist dan is het probleem: dan, als ze te weinig krijgen, dan raken ze immuun. Want dan overleven ze dus het gif. De... Ja, dat klopt. In regio Twente is, is, ja, dat is bewezen dat, uh, dat de resistentie groter is dan hier in. Uh, dat komt hier. dat? Ja, dat, dat vind ik een moeilijke vraag. Daar, daar kan ik weinig antwoord op geven. Misschien dat daar meer een, een soort ontwikkeld is om een, uh, een soort resistentie op te bouwen. En dat hier dat minder is omdat Duitsers andere regels hebben als wij. Die mogen andere soorten gif gebruiken. Waar ze dan sneller resistent van worden? Ja, dat zou kunnen. Ja. Want rattengifmiddel, dat werkt op de bloedbaan. Het is niet zo, ze eten één keer gif en vallen dood. Nee, ze moeten een aantal keer eten. Als je dat te snel afbreekt, dan gaan ze dus niet dood. En zo bouw je een resistentie op. Dus er zijn ook mensen die zelf rattengif kopen in de winkel. Doen die dan iets verkeerd? Uh, nou, die hebben geen kennis van zaken, dus die doen wat fout, want die, die zouden nooit genoeg voeren. Of die gebruiken. ooit één keer neer en dan Precies. denken ze dat, ze dat het klaar is, terwijl dan die rat eigenlijk ja. Het, ja, er juist resistent van wordt. Precies, dat is gewoon uh, het probleem: uh, een handje helpen. Daar komt het feitelijk op neer. Als jullie uh, ratten uit vinden, of ratten starten, sturen jullie die dan ook op? Dat hebben we eigenlijk nog nooit gedaan. Maar misschien... Waarom niet? Want het, dat is juist belangrijk, blijkbaar. Ja, misschien is het wel een idee om dat ook eens een keer te laten onderzoeken. Vooral omdat het uh, door het hele land zit om eens te kijken of het verschilt uh, met Wageningen bijvoorbeeld. of dat je in, uh, in Zuid-Limburg zit of, of in Groningen. Precies, want daaruit zou kunnen worden afgeleid of die immuniteit zich ook verspreidt. Ja, ik denk wel dat het uh, heel verstandig is om de, uh, onderzoek daarna te laten doen. Maar je komt wel de keutels en uh, dat soort dingen tegen? Heel ja, veel? Ja, zeker. En de keutels wel. Goed, wij, wij zijn meer voor de bestrijding, het onderzoek, dat nou, later... Oké, maar ja. uiteindelijk moeten jullie er ook ja, mee werken. Dat klopt, ja. Wij zijn er gewoon heel erg mee bezig om andere methodes te ontwikkelen. Het trainingscentrum en de preventie. Dus als ze uh, als daar mee kunnen werken, uh, heel graag. Dat zei Jan Willem van der Hoeven. Als mensen ratten zien en rattenkeutels vinden, hoe kunnen ze dan meewerken aan het onderzoek, Jan? Nou, is vrij eenvoudig. Je moet even gaan kijken op internet. Dat dan weer wel. Uh, de site bruinenrad.nl. Daar staat precies beschreven hoe die keutels er ook uitzien. Hè? Dat je ja. niet de verkeerde keutels uh, gaat opsturen. En dan moet je ze in een envelop doen en uh, markeren en zo. En dan komen ze uiteindelijk bij Theo van der Lee uh, terecht, de onderzoeker. Want ja, het is dus belangrijk om zoveel mogelijk keutels uh, door het hele land uh, heen te verzamelen. En wie weet wordt er dan uiteindelijk ooit een oplossing bedacht om die rat echt goed te bestrijden. Jan Pels, Jack Johnson, dus een, uh, een surfer geweest vroeger... maar uiteindelijk uh, kwam hij door een surfongeluk. Oh, kwam die niet meer op die plank te staan en toen uh, pakte hij de gitaar... en toen werd hij ook succesvol het kan verkeren. Single in april van 2010 van het album To The Sea kwam in juni 2010 uit Jack Johnson uit Hawaii. You and your heart. Wat wij heute beschließen is een wichtiger schritt om de wereld deutlich te maken. Wir stehen zum Euro, wir wollen ihn als unsere stabiele Währung. Wir glauben dat wir mit ihm besser wirtschaften können, besser in wohlstand leben können. Und deshalb werbe ich um ihre aller zustimmung. Herzlichen Dank. Bonds-coachselier Angela Merkel eind juni in de Bondsdag. Ze verdedigden de instelling van het EMS, dat is het Europees Stabilis Stabilisatiemechanisme. Dat is een noodfonds met honderden miljarden euro's, waardoor probleemlanden geholpen kunnen worden. Maar of dat EMS gaat werken hangt af van het land dat het meeste geld moet inbrengen, Duitsland. Woensdag doet namelijk het Duitse constitutionele hof een uitspraak... die de verhoudingen op zijn kop kan zetten. Met mij aan tafel Hanko Jurgens. Hij is wetenschappelijk medewerker aan het Duitsland-instituut. Meneer Jurgens, goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat dat boendesvervassingsgericht zich... Uh, uh, waar gaat zich dat over uitlaten aanstaande woensdag? Nou, dat is eigenlijk een... Uh... Een hele ander, andere situatie dan bij ons. In Duitsland uh, mag het constitutionele hof... alle wet- en regelgeving uh, toetsen aan de Duitse grondwet. En dus ook de Europese wet- en regelgeving. Dat gebeurt hier niet. Hè? Als het eenmaal is goedgekeurd door de Eerste en de Tweede Kamer... dan is het klaar. Ja, dan is het klaar. En dat is dus in uh, Duitsland vaak ook het geval. Maar niet als er klachten zijn ingediend bij het Bundesverfassungsgericht En die zijn er massaal ingediend. Ja, het zijn meestal een paar instellingen die dat doen. Dat is nu ook gebeurd. Maar uiteindelijk zijn er 37.000 mensen... die zich bij deze klacht hebben aangesloten. En uh, die, die, wordt dus, uh, die, die is al uitgebreid in behandeling. En de uitspraak daarover is dus... Uh, Aanstaande woensdag. En waarom klagen die mensen dan? Uh, ja, meerdere redenen. Uh, het belangrijkste is eigenlijk uh, uh, de, de, de vraag van de democratie. Of de Duitse democratie eigenlijk gewaarborgd is en vooral ook het, wat wel het budgetrecht van de Bondsdag uh, gewaarborgd is. Uh, en... Waarom zou dat niet zijn gewaarborgd dan? Uh, nou, uh, het Boedensverfassingsgericht uh, heeft zich bijvoorbeeld na het verdrag van Lissabon daar ook over uitgesproken. Die vinden eigenlijk dat het Europees parlement nog te weinig democratische rechten is en ook misschien nog te weinig representatief is uh, als de uh, Europese democratie. En dat er daarom niet zomaar soevereiniteit overgedragen kan worden vanuit de Bondsdag en Bondsraad naar uh, Brussel. En dat dus de rechten van de Bondsdag en de Bondsraad, dus de Bondsraad is vergelijkt met de Eerste Kamer, uh, gewaarborgd moeten worden. En daar hebben ze ook hele strikte uitspraken de klagen over. De klagers zijn een beetje bang dat het Duitse parlement buitenspel gezet wordt. Ja. Dat is één kant van de zaak, maar er zijn er nog uh, meer kanten van de zaak. Die linker heeft zich, uh, dat is zeg maar vergelijk met de Socialistische Partij, heeft zich ook bij de klagers aangesloten. Die vinden dat uh, het sociale Europa nu uh, uh, in het geding is. Uh, vooral natuurlijk uh, door de 3% norm. Uh, waardoor, Bezuinigen? Ja, waardoor er alleen maar bezuinigd wordt. En er zijn in de Duitse samenleving, leven ook wel veel twijfels over uh, zeg maar het politieke gehalte. Uh, van het uh, ESM-verdrag. Uh. Hoe serieus moet je dat gaan nemen? Is deze rechtszaak meer symbolisch... of hangt uh, meebetalen aan het EMS door Duitsland recht vanaf? Uh, ja, dat laatste. Het is helemaal niet symbolisch. K dat, is, dat is dus ook een heel groot verschil met Nederland. Wij hebben een grondwet die heeft een zwakke werking. Wij beroepen ons in allerlei discussies op de grondwet... maar uiteindelijk mogen rechters... Uh, geen enkele uitspraak toetsen aan de grondwet. Ja, dus Wilders heeft dat nog geprobeerd. He? Wilders heeft het geprobeerd, maar dat wist iedereen van tevoren... dat is kansloos. Maar het interessante is... dat eigenlijk een heel vergelijkbare situatie... in Duitsland... Uh, uh, als, als Wilders zeg maar een Duitse parlementariër... geweest was, dan was zijn uh, klacht... heel serieus genomen door... een. Uh, groep zeer geleerde rechters... en een zeer gewaardeerd constitutioneel hof. Dus binnen die Duitse politieke cultuur past dat heel goed. Totaal onafhankelijk ook die rechters in Duitsland? Ja, of dat hebben ze, die politieke dat er gisteravond op televisie gezegd uh, bij, de Duitsers, bij de ZDF... Van, uh, dat die rechters natuurlijk ook hun eigen brood uh, moeten verdienen... en dat ze daarom uh, zichzelf belangrijker maken dan ze misschien wel zijn. Uh, dat is een, een van de kritiekpunten is dus natuurlijk dat rechters niet op de stoel van politici moeten gaan zitten. Dat is iets wat in Nederland ook echt... Uh, zo gevoeld wordt. Politici moeten uitspraken doen hierover. En rechters, niet gekozen functionarissen, hebben daar niet zoveel mee te maken. Maar zoiets als het Bundesvervassingsgericht bestaat dus niet in Nederland. Waar, waar zou je het, nee. het best mee kunnen vergelijken? Ja, een beetje met de Raad van State. Maar de Raad van State uh, kan alleen advies, advies uitbrengen. Over en toetam... toekomstige wetgeving. Hè? Ja, ja, maar bijvoorbeeld ook uh, toen uh, het uh, referendum over de grondwet. Uh, is, was geweest, afgekeurd was, kwam het verdrag van Lissabon, kwam weer de vraag van moet er een referendum uitgeschreven worden? Toen heeft kabinet Bokenende dat overgelaten aan de Raad van State. Die heeft een, een duur rapport geschreven. Ja. En die heeft geadviseerd aan de regering om maar geen referendum uit te schrijven. Waar ze natuurlijk heel graag uh, snel gebruik van gemaakt hebben, waardoor het alsnog geratificeerd kon worden. In Nederland speelt de Europese Unie een vrij grote rol in de verkiezingscampagnes. Wel of niet uh, verder meebetalen aan bijvoorbeeld de crisis in Griekenland. Uh, zorg ook om de soevereiniteit in die tijdsoverdracht. het, ja. het uh, zogenaamd geven van de sleutel aan Brussel... dat wij hier niks meer te vertellen hebben. Bestaat in Duitsland die angst ook om de macht uit handen te geven richting Brussel? Ja, heel erg. En, maar ook daar is dus het grote verschil. Daar zijn die rechters uh, uh, heel nadrukkelijk en ook al jaren mee bezig. Dus wij hebben niet zo'n instantie die daarop let. Maar het is echt de... ligt echt heel erg heel gevoelig in Duitsland? Het, nou ja, zeker. Het ligt, wel gevoelig. Ja, het ligt ook gevoelig... Omdat, uh, omdat ze daar voortdurend uitspraken na ieder Europees verdrag... Uh, uh, buigt het Boendes Verfassungsgericht zich juist over deze vraag, maar dan vooral ook over de vraag of de bondsdag zomaar soevereiniteit over kan dragen, of ja. eigenlijk de bondsregering zonder toestemming maar van. In de Duitsland bondsdag. zijn ze wel wat parlementen gewend natuurlijk, want elke ja. deelstaat heeft zijn eigen parlement. Ja, ja, ja. En daar zit natuurlijk, want in die zin is de politieke structuur in Duitsland ook heel anders. Die federale structuur, daar waakt trouwens het ook over. Uh, dat de, de lender en uh, Berlijn, uh, hoe die verhoudingen liggen, daar is, dat wordt wel een competentiecataloog genoemd. van. Uh, dossiers die specifiek waar de lente over gaan en andere dossiers waar uh, Berlijn over gaat. Ja. En die competenskatalook, daar zou ook wel wat voor te zeggen zijn dat dat uh, in de verhouding tussen lidstaten en Brussel uh, veel meer duidelijk wordt. Want in, in Nederland heeft men heel snel het idee... dat alles nu door Brussel wordt overgenomen. Terwijl men in Duitsland wel weet... van: hey, de lenden hebben hun eigen verantwoordelijkheden. Uh, Berlijn heeft zijn eigen verantwoordelijkheden. En inmiddels zijn er ook verantwoordelijkheden overgedragen aan Brussel. Dus maar op... dat is toch onmiddellijk meer vastgelegd waar de EU over gaat... en waar de eigen uh, parlementen over gaan? Ja, dat is dus Waarom daar... dan nog die competentiecatalogus? want omdat dat is, te, dat is een, een veel gebruikt woord de laatste tijd. Ja, ja, ja. omdat bijvoorbeeld uh, de verzorgingstaat uh, iets, iets is... wat typisch door de lidstaten geregeld kan worden... en waar Europa niet altijd uh, maar alles over te zeggen hoeft te hebben. Uh, en uh, veiligheid is iets wat de gemeentes aangaat. Uh, uh, inmiddels hebben wij nu ook een nationale politie... maar dat mm. gaat dus ook heel duidelijk ons eigen land aan. En daar heeft Europa ook alleen als het ons uitkomt wel wat over te zeggen. We hebben maar Interpol. lang niet altijd. We hebben Interpol en er zijn natuurlijk ook grensoverschrijdende contacten. En maar als je dat dus veel duidelijker vastlegt, van dit is Nederlands en dit is Europees, denk ik dat er veel angsten ook weggenomen kunnen worden. Dat is niet goed genoeg vastgelegd. Nee, dat, dat, dat vinden niet. ze in Duitsland en dat vinden ze eigenlijk in Nederland ook. Alleen ja. wordt het hier niet zo bestempeld met uh, en niet bediscussieerd uh, uh, door die geleerde rechters uh, ja. in een constitutioneel hof. Wat is eigenlijk de verwachting in Duitsland? Zullen de rechters oordelen dat dat EMS ongrondwettelijk is? Uh, heel interessant. Uh, de regering heeft al verklaard dat dat uh, zeker niet het geval zal zijn. Dus die verwachten dat er een, een voor hen positieve uitkomst. Maar, maar hoe heet de, de regering dat dan? Of uh, nemen ze gewoon een voorschot? Uh, ze nemen waarschijnlijk ne een beetje een voorschot. Want, uh, zeg, maar is dat fingerspitzengefuil of is dat uit de uh, duim gezorgd? Nou, is het is ook natuurlijk hoop uh, op een uh, positieve uitspraak. Want als een uitspraak echt negatief is, heeft dat enorme gevolgen. Niet alleen voor Duitsland, maar ook voor de EU en voor het aanzien van Duitsland in de EU of van de Duitse politiek... die dan toch niet echt efficiënt lijkt te zijn. Is dat, dat, dat ook de rechters terug... onder druk zetten? Nou, ik vermoed dat de rechters uh, inmiddels hun besluit wel genomen hebben... en nu een beetje aan het uh, schaven zijn aan hun uh, rapport. Ik kan me niet voorstellen dat ze nu nog echt onder druk gezet kunnen worden. Maar dat speelt misschien toch ook wel mee. Want het wetenschappelijk bureau van de Bondsdag heeft net gezegd... dat het dat het ESM-verdrag het budgetrecht van de bondslag schaadt. Dus die hebben eigenlijk de andere kant gekozen. En waarschijnlijk krijgen we deze dagen allerlei nog uh, rapportjes uh, te zien... waarin mensen zich voor dan wel tegen... En wat verklaren. gaat Merkel nou doen als het meedoen uh, met het EMS niet mag... van de grondwet, volgens dat... Nou, dan zal ze het eerst zeggen... we hebben natuurlijk het, het EFSF, uh, het Tijdelijke Reddingsfonds. Uh, ja. Dus er is helemaal niks aan de hand. Uh, er verandert niets. Het oh, nou, gaat over het EMS, zeggen. maar dat kan net met een ja, andere fonds. En ten tweede zal ze zeggen: de noodzaak voor een nieuw Europees verdrag is hiermee echt aangetoond, en dat moet wel in december klaar zijn. En dat is voor haar ook extreem belangrijk, want Volgend jaar zijn de verkiezingen en dan moet ze geen glazen en gedoe meer hebben. Hoe populair is ze nou in Duitsland? Dat is het rare. Hè? er zijn allemaal kritieken en allemaal uh, reacties en uiteindelijk lijkt toch Merkel een beetje boven de partijen te staan. En hebben de Duitsers toch heel erg hebben ze het idee dat zij toch op de knip zit en uiteindelijk ook uh, ja, toch het goede doet voor Europa? Terwijl ze tegenover Griekenland bijvoorbeeld toegevelijker lijkt te worden. Nou, dat is misschien nog een kwestie van realisme. Of, uh, ja. Dat is een beetje de vraag. Uh, je kunt natuurlijk een soort struisvogelpolitiek voeren... en zeggen geen geld naar Griekenland. Nu niet, nooit niet. Maar uh, als het land uh, financieel ineens stort... hebben wij er ook geen belang bij. Dus, uh, ik zie u de groene knop indrukken. Hartelijk Ja, ik denk. denk het wel. ja. kan Jurgens, wetenschappelijk medewerker van het Duitsland-instituut. Zometeen nog. Haagse gangen over het privéleven van politici. Speelt dat dan... Wel of geen rol in deze campagne. En in zijn zoektocht naar het krimpen van het CDA. bezoekt politiek verslaggever Bert Molenaar. de begraafplaats van de familie van Haarsma Buma in Weidem. Na het nieuws met Doorhold Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. VVD-lijsttrekker Rutte. denkt dat een paarse coalitie praktisch onhaalbaar is. Los van de inhoudelijke verschillen hebben PVDA, VVD en D66 geen meerderheid in de Eerste Kamer, zei hij. Rutte wil zich niet uitspreken over voorkeuren voor partijen en coalities... omdat nu de kiezer eerst aan zet is. Man van 59 die gisteren afloop van de City Swim in Amsterdam in het water viel... is overleden. De Amsterdammer klom gisteravond op een van de pontons... die voor de wedstrijd waren gebruikt. verloor waarschijnlijk zijn evenwicht en viel in het water. Politie gaat uit van een ongeluk.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 een meisje van 16 uit Rotterdam dat als vermist was opgegeven... is terecht nog geen half uur nadat de politie een Amber Alert had afgegeven. Ze was door de spoorwegpolitie aangetroffen op Amsterdam Centraal. Het meisje lag daar op een bankje te slapen. De spoorwegpolitie had haar opgevangen... en kwam er via het Amber Alert achter dat ze vermist was. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is degids.fm. Met Felix Heurders. Weet u al wat u gaat stemmen? Nou, als u het nog niet weet, bent u niet de enige... want er zijn meer twijfelaars dan ooit. Bovendien, wat gaat er in Hemelslaam straks met uw stem gebeuren? Want u stemt wel, maar kiest niet. Verslaggever Bert Molenaar is een Weidem, Vlak bij Leeuwarden, op historische CDA-grond. met me. staat waar je, je kom je aanrijden op zoek naar de rust. Ja. U bent daar met een blazer bezig, verschrikkelijk. Da komt er nog een tractor overheen. Is, ik... het, is dit geen plattelandsdorp dorp waar je de koeien hoort loeien, waar je een merel hoort fluiten? Ja hoor, maar dat ding moet ook gebeuren. Want ik heb je haar geknipt, en dat, dat is een stekelhaag. En ik vind het ook wel prettig dat de mensen uh, met uh, hele banden er komen. No, want, uh, Ze kunnen ja, daar hun banden waarom... lekker op rijden? Ja, zeker. Ja, zeker. Er zijn heel vervelende dingen. Weidum, hè? Weidum, ja. Tien straten? of vergeet ik er dan één? Ik denk uh, oh, een stuk of zes, zeven straten. Ja. Weet u al wat u gaat stemmen? Nee, geen, geen, geen enkel idee. Het is net, nee, ik, uh, ik heb geen enkel idee nog. Weet u in welke hoek u het gaat zoeken? Links, rechts, midden? Ik heb nog geen echt nog geen enkel CBS? idee. Ik, ik heb er geen, uh, geen, geen vertrouwen in, uh, in feite allemaal. Nu even is het allemaal, uh, we praten erover. Straks dan uh, er wat uh, het zo, uh, zootje uh, samengesteld. En dan komt het allemaal weer heel anders. Om iedereen uit zin te maken, dat snap ik ook wel, dat lukt niet. Ik, vind, uh, ik heb wel gedacht, laat we nou eerst eens uh, beginnen met die, uh, die drempel voor het aantal partijen om die eens even flink uh, aan te pakken. In Duitsland uh, heb je een kiesdrempel van 5 Dat zou in Nederland betekenen... als je geen acht zetels haalt in de Tweede Kamer, dan kom je er niet in. Daarmee ben je van die kleine partijtjes af. Ja, dat vind ik wel. Ik, uh, ik, ik, ik, ik weet het gewoon niet. Het CDA, behoort dat voor u tot de mogelijkheden? Vroeger was het uh, gewoon eigenlijk om daarop te stemmen. En uh, ja, daar ben ik al een hele poos van af... Dit is uh, voor het CDA historische grond. Ik weet niet waar u heen wilt. Dit is historische grond voor de familie van Haasma Buma. Ja. Zijn vader is hier in de omgeving burgemeester geweest. Ja, in Workem, ja, in Sneek. Sneek. Ja. En hier ligt de familie in Weidem begraven. Ja, ja. Haasma Buma heeft een... Uh, Eigen begraafplaats gezicht. Ja. Alleen maar voor zichzelf. Ja, er zit een, uh, een hek voor en uh, een boomerij en een slot eromheen. Dus uh, dat is echt van de uh, familie van Haas met Buma. En er worden wat mensen uh, bijgezet nog. Zie je ook? Ik denk het wel, ja. ja. ja. Ik zoek eigenlijk uh, waarom het CDA bijna weg is in Nederland. Dat is ooit een ongelooflijk belangrijke partij. Even uit mijn hoofd in 1989 54 kamerzetels. In 2006 41... Nu in de peilingen 13. Vroeger was het meer gewoonte, denk ik, om, uh, om op een bepaalde uh, partij te stemmen. U moet kiezen. Ik zet het pistool op uw hoofd. U moet een partij zeggen. Ja. Ik, ik zeg niks. Gaat u wel? U ja. Gaat u wel stemmen? Ja, ja, ja. ja. We zitten vlak bij Jorwerd hè, volgens mij. Ja, klopt. Daar heeft ja. Geert Mak een boek over geschreven. Ja. Hoe God verdween uit uh, Jorwert. Ja. Speelt dat hier in Weidem ook? De kerkgang, als we daarop doelen, die... Uh... Dat gaat niet uh, helemaal uh, goed. Maar de kerk gaat niet goed? De partij gaat niet goed? Ik heb, ik heb geen idee. En waarom heeft u eigenlijk de sleutel van de kerk? Omdat, u, liet, uh, u liet het net zien. Wij zijn de, de, de, de koster hier van deze kerk. Kunnen we er even heen lopen? Ja, zeker. Beeldschone kerk. Ik denk gebouwd op een terp. Dit is een terp, ja. Dit is uh, romano gotisch en dan heb je die uh, grotere ramen. Dat vormen me later uit, gotisch. Meer licht, hoger. We gaan er ook een uh, foto van maken en op de site zetten. Zou ik u voorgaan? Uw werk, begin 1600. zit u wat hoog, zeker, dat CDA. Ik vind het een wonder dat een partij die altijd geregeerd heeft... waarvan mensen gezegd hebben, we rule this country... dat die weggevallen is van een hele belangrijke partij. Maar iets marginaals, waar de lijsttrekker, Haas Marumma... niet eens werd gevraagd voor een debat. Ja. Ik vind het een mysterie. Die C van, van Christland, ja, die mis ik eigenlijk ook wel een beetje... in hun uh, politiek, eigenlijk... Een evening hymn van Henry Purcell, gezongen door de countertenor Alfred Deller. Vanuit Weidem in Friesland, morgen is Bert Molenaar in Zeeland. De Gids. Deze voorlaatste campagnedag bespreek ik de verkiezingsstrijd... en de randverschijnselen daarvan in Haagse gangen. Bij mij aan tafel was het gebruikelijk Peter K., politiek redacteur van Paul Witterman. Witteman... Francisco van Jolen, internetjournalist en hoofdredacteur van de opinie- en site joop.nl... en Sherlo Essayas. hij was politiek adviseur bij de PvdA. Het privé... Leven van de lijsttrekkers hebben jullie aangegeven om er even over te willen praten. Een, een veelbesproken onderwerp is het liefdesleven van Mark Rutte. Vandaag schrijft het AD over de vraag die volgens de krant half Nederland bezighoudt. Heeft Rutte nu echt geen vriendin? Houdt het jullie bezig? Nou, ik vind het wel opmerkelijk dat het geen issue is. En ik vind dat eigenlijk een beetje hypocriet. Want het lijkt erover, lijkt er een beetje op, alsof die... Uh, we vinden dat we het daar niet over mogen hebben. Terwijl we leven ook in het Viva-tijdperk, ja, zeg maar. De relaties uh, domineren en emoties domineren. De media, als je de Volkskrant ziet of zo, die schrijft heel veel over dat soort dingen. Dat, dat is ineens heel normaal geworden. En dan hebben we een premier die single is. Tenminste, voor zover we weten. En ja, daar zouden we dan ineens niet over mogen praten. Het is toch een beetje raar dat je in de Nederlandse kranten wel meer leest over Sarkozy. En Carla Bruni, om maar eens wat te noemen. Dan over onze eigen premier. En dat Peter nou, van der heeft gisteren. Ik zag gisteren een uitzending van. Uh, Bij, RTL 4. Bij RTL Nou, dat is uitgebreid. Dat was een gesproken. herhaling hè, volgens mij. Maar ja, nou, er werd ja. gevraagd: van, uh, ben je homo? Uh, heb je een vriendin? Uh, er werd over gesproken. Hoe lang heb je wel eens een relatie gehad? Dan zei Rutte van nou een paar maanden, niet langer. Dus dat is uh, zo waar, werd er, uh, werd er aandacht naar besteed. Ja, ik denk ook niet zozeer dat het een taboe is. Ik denk alleen dat het in Nederland. Uh, de kiezers en de Nederlandse bevolking nog niet zoveel boeit. Op dit moment van of hij nou single is of wat hij allemaal is. Tenzij het politiek gaat spelen. Bijvoorbeeld, als een christelijk uh, politicus zegt van uh, je mag niet vreemd gaan en dan wel vreemd gaan. Dan komen dat soort persoonlijke dingen wel. Nou, ik, ik, dat, dat op, uh, ik heb het idee dat er niet over gesproken wordt. omdat men het uh, bang is, of tenminste benauwd, of hoe je het wil noemen. men niet wil voorkomen dat zijn single bestaan dat de opmerkingen daarover als afkeurenswaardig worden gezien... Hè? Dus dat, en dat men dat niet wil, omdat men vindt nou, dat, is ook een, dat, kan je, dat is een keuze, uh, moet je zelf weten... maar dat er daardoor ja, eigenlijk een soort raar taboe aan het ontstaan is. Nee, maar dat taboe is juist doorbroken in deze campagne... want Samson heeft zijn uh, gezin in de strijd geworpen... en uh, dat is eigenlijk nieuw in Nederland... En wordt ja. daar in iedere column, ik ken dat tenminste niet in iedere column, in veel columns wordt hij daarop aangesproken. Ja, nou, vandaag we we aan. de, de, de, de, aan. de, de volkskrant, daar staat uh, mevrouw Samson, als hij nog steeds mee meedoet, staat ze gewoon. Het is te ja, spreken hoor. Nee, maar goed, over, over, uh, in, de, in de volkskrant, vandaag in de column, hè, dan, uh, de, de vader van Bente wordt Samson genoemd. Zo wordt er niet over Rutte geschreven. En dat komt omdat ja, er een maar soort. Kan het kan ook niet over geschreven maar, worden op die manier natuurlijk. Nee, nee maar er wordt bij Samson wel. Uh, dit zo, zo op zo'n manier overgeschreven, uh, uh, zijn gezinnen bij betrokken. Enzovoort. En bij Rutte zie je dat dat ontzien wordt. En ik denk dat dat vanuit een ongezond taboe is. Nou ja, bedoel, er zit in ieder geval één taboe in. Dat is dat hij zijn moeder niet meer in de strijd wil betrekken. Want dat heeft hij de vorige keer wel gedaan. En toen werd hij weggezet als een, als een kleuter die uh -huh. uh, nog steeds zijn moeder nodig had. Dus daar maar, hebben ze van besloten, dat doen we niet meer. Maar, maar ik denk wel is, is het nieuw binnen de PvdA? Samson, met kinderen? Nou, met kinderen wel. Want ik bedoel, ik heb zelf ook voor Bos gewerkt. En die was daar heel erg anti-tegen. Wij moesten ook zelf uh, alle media verzoeken die ook maar over zijn vrouw of zijn kinderen gingen. Dat was een absolute net. Um, daar heeft hij zelf ook nog een, uh, een leuke anekdote waarschijnlijk. Dat wat iedereen wel veel mensen weten van de privéfoto van de kinderwagen van Wouter Bos. Ja. Um, dat hij daar dan op een gegeven moment ook een afspraak met de desbetreffende fotograaf had gemaakt. Die hem alleen maar zat te stalken in de bosjes. Van oké. Okay, Um, jij krijgt een foto, maar dan is de kinderwagen wel leeg en dan laat je ons wel met rust. Dus de, hij probeerde op die manier ook wel een beetje uh, te dealen met de, dat soort media. Om het te voorkomen. Ja, dus ik denk dus, niet dus dat Bos is met, algemeen bekend dat hij stopte ze, Vanwege zijn gezinsleven. Ja, maar ik denk inderdaad. Dus dat, dat ja. het niet um, specifiek van deze tijd is. Het is wel een beetje van alle tijden. Dus en niet dat, met kinderen, maar op een andere manier? Ja, en wacht even. Hij hield zijn kinderen erbuiten. Samson heeft zijn gezin erin betrokken. Ja. En ik denk dat het de eerste is van velen die zullen volgen. Nee, dat, nu wordt er nog heel moeilijk over gedaan trouwens. Ik, ik schrijf ook wel eens iets voor de vadergids. toevallig de rubriek Buiten Haard. De vadergids wilde graag een aantal uh, politici in die rubriek hebben. Maar er waren er maar twee die mee wilden doen... en met hun vrouw in de woonkamer op de foto wilden. Dat waren Samson en Sap. En de rest zegt dan, nee, dat niet aan. Dat is wel interessant. Sorry? Maar ik vind, wel, ik vind het wel een verschil. Kijk, want Samson heeft het ex expres gedaan uh, met zijn kinderen... omdat hij ook zegt dat dat hem motiveert om bepaalde keuzes in de politiek. En dan is het ook een politiek ding. Uh, als je ziet dat Buma het bijvoorbeeld expres niet heeft gedaan... wat wel een heel gek spotje wordt dan van gezinsman... en een fiets die alleen ja, door het hele de tafel weer ja. zonder dat er iemand aangezeten oh. heeft. Dat is een heel bijzonder uh, spotje, ja. Zou je het een politicus aanraden, Cello? Het moet bij een politicus zelf passen. Dit soort dingen vind ik. Ik dat uh, zogenaamde spindokters zich niet te veel moeten bemoeien en de politicus eigenlijk zelf daarin. De en zo'n gesprek zoals uh, Rutte voerde met Van der Vorst? Ja, Zou dat je dat aanraden? Ja, ja, zeker. Omdat het wel een andere kant van de politicus laat zien. Het is ook een beetje van alle tijden dat. Ik kan me herinneren in 2002 dat Melkert zelf een keer ging koken. Um, uh, Balken en Dave Boulevard ook wel een keer gepresenteerd. Het is ook wel de bedoeling om je wat luchtiger en voor een ander publiek dat niet alleen maar naar de debatten of naar buiten of kijkt te presenteren. Nou ja, dat wordt in dat AD-stuk. Die trekken zomaar twee hoogleraren uit de kast om hier nog wat over te zeggen. En een daarvan, Roos vonk, die zegt toch van, ja, je kan je toch wel als iemand ervoor kiest om zo lang single te blijven... of in ieder geval zegt, ik heb de juiste niet gevonden... Zijn dan, stelt hij dan niet veel te hoge eisen? Is dan, kan je dan zeggen, is, is, is dan iemand goed genoeg voor hem? En uh, ja, je moet daarmee mee oppassen met het psychologiseren. Maar het zegt wel ook iets over iemand. Dus waarom zouden we daar niet over mogen praten? Nou, wat ik wel onthuld vond in die reportage van Van der Forst... was de, de, de omvang van de tuin van de heer Roemer... Dat verwacht je toch niet? Maar die heeft echt een uh, gazon dat zich uh, meterslang uitstrekt. Ja, boksmeer. Dus, uh, onthullend. Dan betaal je Ik weet dat jij als, uh, als zeg maar vertegenwoordiger van de krachtige niet buiten de stad komt. Maar buiten, ja. buiten de stad ja. hebben mensen hele grote tuinen. Dat komt, komt vaak voor. Dat een Engelse vaak voor. Ja. Ja. Ja. Nederland is groot. Ja. Maar. Maar. Maar nu weer over serieuze inhoudelijke politieke zaken. Samson Samson hield gisteren een toespraak in Drachten. Het waren twee jaar. waarin met rechtsrot beleid. Het verschil tussen mensen werd vergroot. Tussen autochtoon, tussen allochtoon. Hier geboren of van ver gekomen. Tussen Pool en Nederlander. VVD en CDA stonden toe hoe de brug tussen mensen werd weggeslagen. De hele campagne waren immigratie en integratie nauwelijks nou een issue. Wilders viel Samson er al op aan. En nu reageert Samson op deze manier. Wat vinden jullie ervan, Peter K? Ik denk dat hij een appel doet op de allochtoore kiezer. Die leken een beetje te gaan overlopen naar de SP. Uh, nu de PvdA weer uh, veel groter groeit... Uh, is dit voor, voor een goed moment om nog even dat uh, neer te zetten. Wij zijn er ook voor hen. En Samson is natuurlijk geen theedrinker? Nee, dat is natuurlijk het verschil. Kijk, Wilders uh, pakt dat onderwerp ook weer op vandaag... in een harde aanval in de Telegraaf. Uh, dat is uh, denk ik een beetje de poging om de campagne met Cohen te herhalen. Alleen, die mist nu zijn doel. Ik bedoel, Cohen stond bekend als theedrinker. Uh, Samson heeft veel minder geprofileerd op dat gebied. Sterker nog, hij was straatcoach in Amsterdam. Uh, moest optreden tegen die jongens. Die heeft een ander profiel. Nee, klopt. Als je een frame wilt plakken... moet dat frame inderdaad wel ergens op gebaseerd zijn. En uh, Cohen ging inderdaad thee drinken. Uh, maar wat jij precies ook zegt... Samson is natuurlijk een straatcoach. Maar wat, me wel, wat ik vind het wel tricky uh, van Samsung, want ik begrijp het is een oproep... inderdaad voor de eigen achterban. Rutte heeft ook zoiets dergelijks gedaan in de Telegraaf wat wel helemaal over de top ging... met uh, bedreigend voor Nederland. Um, um, maar de boodschap is daar impliciet in... van jongens, uh, op rechts... Uh, mobiliseer je, want anders wordt de PvdA de grootste. En Samson probeert dat nu inderdaad... met de alle. En Samson zei, na aanleiding van het interview in de Telegraaf... over Rutte en dat bedreigende, die, die taal die Rutte uitsloeg... zei hij, ja, we gaan toch alleen maar onze eigen programma's verkopen... Nou, en niet nou, aanvallen plegen op, op, eens, op mede lijsttrekkers. Nou, ja, dat vind ik een trick er wel aan... want hij had een unieke positie... waarin hij zichzelf boven de partijen positioneerde... en het gevaar is nu Dat hij in een moddergevecht komt met Rutte en dan worden ze allebei smerig ervan. En dan verliest hij die unieke positie. Ja. Dus hij moet er wel mee uitkijken met rot, rechts rotbeleid en dat had soort dingen. Had jij dammen. dat als politiek adviseur van hem afgeslagen? Stel dat je dat zou geweest zijn? Ja, nou ja, het enige wat eigenlijk. De, die passages is verder volgens mij helemaal goed. Alleen het rechtsrotbeleid, ja, dat had hij misschien anders moeten formuleren. Maar hij heeft dat de hele campagne ook al gebruikt. Had het is niet zo vreemd dat de campagne zich op het laatste moment verhardt. Weet je wel. Die twee partijen strijden nu om wie wordt de grootste. Dat doen ze door de tegenstellingen te verscherpen. Ze bereiden zich vast voor op het, ja. op het, op het belangrijke debat... wat vanavond in Nieuws U gaat plaatsvinden... Maar maar, mag, ik, punt, mag, ik, mag ik even wat, ja, wat ik ja, vind? Het, het dat, te zeggen. Dat, dat dat weer aan de het mobiliseren van de allochtone stem wordt uh, toegeschreven. Dat hij, omdat hij iets zegt over Allochtonen, Wat volgens mij uh, wat hij doet is een uh, issue die eigenlijk niet, nog niet ter sprake is geweest. Heel veel mensen hadden een enorme afkeer van, we, van, van het vorige kabinet. Hè, vanwege uh, die houding die, die ze op, onder andere ten opzichte van immigratie... en de multiculturele samenleving hadden. Hij spreekt dat voor het eerst aan. En je, dat, er zijn enorm veel mensen... Die dat nooit meer terug willen. En dat spreekt die aan. Ja, dan zeker. Dan... Maar dat is dat ook. We een... zijn echt niet alleen maar allochtonen. Nee, hoor. eens. Maar dat is ook natuurlijk wel een deel om je eigen achterban uh, te mobiliseren. En daar ja, zit een groot deel stemmen. Daar moet je ook niet uh, geheimzinnig over doen. Een die grote deel van de zit zitten daar al ook allochtonen in. Nee, maar als het zo'n belangrijk punt was geweest. had het ook wel eerder in de campagne naar voren gebracht kunnen worden. En dat is helemaal niet gebeurd. Omdat dus... Het heeft niemand gedaan omdat je er wilders mee in de kaart speelt. Dus de, de, de, wat is de grote. Dus op het laatste je kijkt... moment gaan we nog even wilders in de kaart spelen. Nou ja, die. Dat zou je kunnen zeggen, ja. Maar dat, uh, aan de andere kant, het gaat er ook om dat je, je. Het gaat nu eigenlijk alleen maar om het mobiliseren van je eigen kiezers. nou dat, En die allochtonen zijn daar een deel van, want die waren ze dus ook heel ja, erg Ja, die allochtonen, maar die andere nou ja, mensen, de... die, die, die andere mensen, Peter, die horen er ook bij. En die andere mensen het zijn er meer dan de allochtonen. Vanzelfsprekend. Nou, dat is een mooi einde. PTK, politiek redacteur van Paul van Witteman. Francisco van Jolen, internetjournalist en hoofdredacteur van de opinie en jo.nl, En Cielo Essayas, politiek adviseur ooit bij de PvdA. Komen morgen weer terug. Tot morgen, heren. Sweet Soul Music, Arthur Carly, Bang. die een hele grote tijd van zijn leven in Nederland gewoond heeft... terwijl hij ergens in de Verenigde Staten geboren is in Georgia... en opgegroeid is in Atlanta. Maar hij kwam uiteindelijk in Ruurlo terecht. En is begraven in Vorden, want inmiddels is hij al dood. Sweet Soul Music ligt natuurlijk vlak bij elkaar. Dat wist je niet, hè, Charles? Uh... Nee, dat is opmerkelijk. Ja, ik wist wel dat George McRae... Uh, volgens mij woont hij nog in Nederland. Of woonde in Nederland, George McRae. We gaan het aan de factcheckers voorleggen... en ja, dan horen zeer binnenkomen. Gaat u de deur niet meer uit zonder een flesje water in uw tas... en dan ook nog het liefst een bronwatertje van een bekend merk... Nou, dan bent u bepaald niet de enige. Flessenwater uit België, Frankrijk en Italië... is namelijk razend populair in Nederland. En over dat zeer alledaagse product, water... ga ik het nu hebben met deskundige Charles Borreman. Charles, nogmaals goedemorgen. Goedemorgen, Felix. Je bent niet echt de type volgens mij, dat met zo'n flesje water rondloopt, of wel? Nee ligt er nee. In huis Bormans ligt er in de koelkast uh, van het mineraalwater opgestapeld. Ik heb toevallig uh, afgelopen zaterdag uh, nog uh, drie flessen gekocht. Ja. Omdat dat, zit, dat bruist dan een beetje. Dat, uh, we hadden eters, dan is dat altijd wel gezellig. Maar ik ben, uh, uh, ben geen groot uh, gebruiker van, uh, van uh, flessenwater. Uh, ik drink meestal kraanwater. En met recht, want wij hebben het beste kraanwater ter wereld. Uh, in Nederland. Ja. Dus waarom zouden wij in godsnaam fleswater drinken? Uh, grappig is trouwens dat het prachtige kraanwater wat we hebben: we verbruiken 125 liter uh, per dag. Elke Nederlander. Maar het meeste drinken wij helemaal niet. Nee, we gaan onder de douche staan onder het heerlijke kraanwater, of we draaien er wasjes in de wasmachine. Als wij water hebben van zulke goede kwaliteit, hoe is het dan mogelijk... dat er dan toch zoveel flessen water wordt verkocht in Nederland? Ja, nou sowieso, water is dus populair. Uh, tegenwoordig moeten we allemaal, kom straks nog even op terug... Uh, tussen de twee en 2,5 liter water drinken. Ja. Uh, we denken ook dat het gezond is, hè? Uh, en in ieder geval gezonder dan... allerlei frisdrankjes en energiedrankjes en fruitschapjes en smoothies, noem het maar op. We denken ook nog dat uh, mineraalwater en bronwater weer gezonder is dan onze eigen kraanwater. De reclame speelt er ook op in. He, kijk naar uh, producten, merken als Barleduc. Zuiver water met mineralen in een goede verhouding. In een goede verhouding. Spareine. Zuiverheid die voor je zorgt. Chauventaine. Kenners kiezen Chauventaine. Dus daar wordt ook echt door marketing op ingespeeld. Er is natuurlijk ook sprake van gemak. He, die flesjes kunnen makkelijk in een tasje. Klein uh, dekje, kunnen kunt het weer afsluiten. Dopje erop. Uh, er is ook sprake van naaapgedrag. Vooral vrouwen zijn daarmee begonnen. We moesten allemaal zo'n flesje bij ons hebben. Oh. En uh, ja en de kracht van merken, vergis je er niet in. Merken, mensen kopen graag merken. Dus ook en vooral als er een goedkoper, merkloos en vergelijkbaar alternatief is. Het gaat dus om de beleving. En dan zie je dus al die merken. Spa, Evian, Perrier, Sourci, San Pellegrino, Chauventin. Spelen allemaal in op gezondheid. Puur water, zuiver filtering, et cetera, et cetera. Oh my. Drinken is voor jezelf zorgen. For you, for you. Sinds mensenheugenis beschermt Spa hier de Belgische Ardennen. Waar jaren van natuurlijke filtering zorgen voor dit unieke water dat uiterst puur is. Spa rennen. Zuiverheid die voor je zorgt. Zuiverheid die voor je zorgt. Uiterst puur water. In uh, ja. 1989 is George McRae getrouwd met de Nederlandse Yvonne Bergsma. En hij woont zowel op Aruba als in Münstergeleen. Dat wil zeggen, de ene, ene van het jaar daar en de ene half van het jaar... Münstergeleen in in ook wel. Zuid-Limburg. Ja. Münstergeleen. Ja. Uh, in die reclames wordt dus de indruk gewekt dat bronwater gezond voor je is. Is het... Uh, is het dan ook gezonder dan kraanwater, is mijn Nee, vraag. Felix, dat is het helemaal niet. Uh, uh, het is niet gezonder dan gewoon leidingwater. Uh, zowel leidingwater als bron- en mineraalwater... moeten overigens wel aan allerlei strenge uh, eisen en normen voldoen. Maar leidingwater moet in Europa uh, uh, moet aan 57 kwaliteitseisen voldoen. En bronwater maar aan 15. Dus ja, leidingwater is zo slecht nog niet, hoor, helemaal niet zelfs. En een commercial van Barle Duc die speelt hem weer in op de noodzak... om 2 liter water per dag te drinken. Het grootste deel van je lichaam bestaat uit water. Je hebt 2 liter water per dag nodig om je lichaam te zuiveren. Het is dus belangrijk dat je weet wat je drinkt. Zuiver water met mineralen in een goede verhouding. Barle Duc voldoet hieraan en kan onbeperkt gedronken worden. Water is van levensbelang voor je. Dus kies het beste. Barre le Duc. Ja. Ja, ja, ja, twee liter ja, water per dag. Ja, ja, ja, ja is dat is eigenlijk. Ja. Want uh, je nieren gaan er beter van werken en het reinigt je lichaam. We horen mm -hmm. het uh, in de commercial. Het verhoogt je concentratie, je valt ervan af. Maar volgens experts is er geen enkele wetenschappelijke onderbouwing van deze uh, uh, bewering. Uh, water drinken is natuurlijk helemaal niet slecht. Maar de noodzaak twee à 2,5 liter water per dag te drinken bestaat helemaal niet. Je moet wel veel vocht tot je nemen, toch? Je moet veel vocht tot je nemen, maar niet per se zes tot acht glazen of twee tot 2,5 liter. Dat is nergens bewezen. En Mensen Uit Utrecht willen zeggen dat Barle en Soussi... dat komt daar gewoon uit de kraan. Ja, dat is waar. Want uh, uh, baal Duc en Soussi... baal komt uit Utrecht, dat Lage Weide, is een product van United Softdrinks. Uh, Soussi komt uit Bunnik, is een product van Frimone, is eigenlijk van Heineken. En die worden zowel, die hebben allebei een pomp en het komt allemaal, uh, gaan allemaal naar een ondergrondse waterlaag, 127 meter diep. Daar halen ze dat water dus voor baal en voor Soucy uit de grond. Maar de, het Utrechtse waterleidingbedrijf haalt uit diezelfde waterlaag het water. Dus het water wat in Utrecht uit de kraan komt... is hetzelfde water als Van Baardenduuk en hetzelfde water als Soucy. Uh, alleen, het is natuurlijk veel duurder. Uh, omgerekend is een flesje Soucy duizend keer duurder... dan dezelfde hoeveelheid kraanwater uit Utrecht. En dan heb je ook nog eens een keer in veel gevallen plastic afval... van al die flesjes. Ja, dat komt er ook nog een keer bij. Uh, productie, verpakking, transport is allemaal zeer vervuilend. Uh, verpakt drinkwater zorgt voor 300 keer meer CO2-uitstoot... dan dezelfde hoeveelheid kraanwater. Uh, er moet een enorme hoeveelheid plastic moeten geproduceerd worden, 2,7 miljoen ton plastic uh, per jaar. Uh, uh, hiervoor is 2,5% van de wereldwijde olieproductie uh, uh, nodig. En jaarlijks worden er in Nederland zo'n 500.000 flesjes weggegooid, waarvan slechts 20% wordt gerecycled. Dus het is allemaal nogal behoorlijk vervuilend. Gebakken lucht, dus eigenlijk, als ik jou zo hoor gebakken lucht. En misschien gaan we dat ook wel krijgen. Gewoon blikken met lucht uit, uit, uit de bergen. En dat gaan we dan opendraaien. En dan krijgen we de heerlijke <laughs> berglucht. Uh, ja, dat zou misschien best wel kunnen. Ja, een goed idee eigenlijk. Jij koopt het niet meer. Fresh air. Behalve als er gasten zijn. Uh, ja. je van die bubbeltjes Ja, ik heb geen... Ik heb, we moeten eigenlijk weer terug naar die ouderwetse chiffons. Charles Boromans, graag tot volgende week. Tot volgende week, Felix. En waar ga ik vanavond nog voor op de bank zitten? Nou, misschien wel voor, uh, dat is een andere taal. Vanavond een aflevering met Foppe de Haan. Die maakte pas op de lagere school kennis met het Nederlands. Fries is namelijk zijn moerstaal en hij is er trots op. Buitenlandse voetballers bij FC Heerenveen... die moesten van hem dan ook de Friese taal en de cultuur lezen. Dat is een andere taal, een programma over dialecten, de waarden... en de gevolgen ervan om vijf voor half acht op Nederland 2. En een tegenlicht, een alternatieve troonreden... die moeten we dit jaar namelijk missen door de val van het kabinet. Terwijl we er volgens tegenlicht harder dan ooit één nodig hebben... Dichter de des vaderlands Ramzi Nasser, maakt de stand van het land op. In tegenlicht om 9 uur op Nederland 2. Jurgen van den Berg, wat schaft de lunch? Vanmorgen op de stations een nep NSC Next. We bellen zometeen even met de hoofdredacteur van de echte NSC Next... Rob Wijnberg, wat hij daarvan vindt. En om half twee is er stand.nl nog steeds met de politieke partij... als gast vandaag de PvdA, Hedy Dancona, zit er. En de stelling luidt, linkse kiezers moeten de kans grijpen... om de PvdA de grootste te maken. Daar heb ik al lang links meer van gehoord, van Hedy Dancona. Vanmiddag om half twee, Felix. In lunch, het programma van Jurgen van den Berg.